a t De, Maxima! Ja, Maxima! Ja. Maar we zijn even live in de, de radio, is er ook. Ja, iedereen is. Maar we zijn nu even en, de radio. radio. even uh, die televisie naar nou wat zachter de hebben We hebben daar toch last van. Ik oh, begrijp het nou niet. Dat er ge, keihard de televisie. televisie Tuurlijk alleen, iedereen, het is uh, natuurlijk uh, een probleem. Er zijn weinig luisteraars op dit moment. Iedereen kijkt naar maar. Kijk, uh, maar Wim, wij gaan, kok, Wim kok ook. Ja, iedereen zit er daarom is uh, dat. Behalve, maar, dat uh, maar er zijn toch altijd luisteraars. Juliana, die is er niet. Nee, die is er niet. Nee, die heeft de uitnodiging teruggestuurd. En die heeft de uitnodiging. De uitnodiging terug. Ja, zo. Ja, die had vandaag een bruiloft, thuis ja Die had vandaag een bruiloft. We gaan uh, gewoon contact halen, want hoe dan ook, we zijn er hier. Zit me nou wat zacht de grootkamer aan de, de glasbank? Ja, je hoedje. Ja, hoedje. Kom op. Uh, uh, dan ga je even, even half uurtje ding voor elkaar tussendoor. moet kunnen, hè? He? Het is even. Uh, nou is nou... Oh, ja, morgen! We zijn er gewoon aan het huis. Is het allemaal gekomen? We zijn zo bezig. Oh, Hijsje, stop Kijk eens, Hijsje, zit eruit mooie jurk Hallo, doe even m'n Nee, even m'n schoen, hè? Nee, ik hoor het Nee, de grote toeter, nou! Zet er nou een Ik kan me staan! Hallo, maar het Ik kan niet die horen, hè? kunnen niet Nou, Hallo, Hallo! er dan Nee, zet Mensen, kom op, nou, dat je horen! Het is niet op te horen, hè? Het is net een stomme film maar kom op, nou maar. We gaan, waarom zijn jullie trouwens zo laat? We zijn al bezig met het programma. Ja, daar kom ik zo mee samen. Ja, we, we, we zaten in een de de, de de file. Oh, achter we file. voor ons. We begonnen niet lang. Wat tot voor jou? Ja, nee, nee, we van, tot lacht. Lacht. Lacht. Ik ben een of ander, In met een ja, koets. Ja, poets. Ja, is is Zo'n kidskoets. Zo'n zo hebben we gauw gewerkt. Dat is te gauw. zijn We We gaan door met de programma. Kom op, even. Ik zet hem wel even harder weer. Zet hem nou even Oh, nee. Nou, dan gaan we nou beginnen met het programma! Goeiemorgen, mees he! Oh, joh, joh, joh, wat ja. is er al dan? Ja. Nee. Wat een zoetje, wat is in die televisie, wat is er allemaal, wat is dat? Een ja. huwelijk van Maxima! Huwelijk ja. Maxima? Ja. Oh, is dat al? Oh, is dat Hé, eh, zet God. hem eens op de andere kant! Nee, wacht! Nee, uh, nee, op, het uh, oh, uh, Kanaal Plus! Ja, wat is dat? Het uh, hoe heet het, de uh, Nacht in Tirol! Oh.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 wat doe je nou? Wat know? je nou? Know? We zitten naar huis. die film. We oh, gaan er niet bij oh, oh. de mannen gezetfilms zitten niet hoe die afloopt. dan weet ik niet hoe die afloopt. Dan weet ik niet hoe die afloopt. Weet ik niet hoe die afloopt. En zet dat geluid dan wat zachter van de macht. Die maakt niet. Er zitten mensen te luisteren. Sorry, uh... hey, na, Kom op, daar gaan we even met het programma beginnen we. hebben heel nog nockie. mag ik je even onderbreken, De predikant. De, de, welke de predikant? De, het, de predikant? Welke predikant voor de huwelijksvoltrekking. Oh, de no, oh, oh, nou, nou, predikant? Even, even kijken. Even kijken, daar luisteren. Ah, hij gaat praten. Maar, ik, jongens, even stil, even ja, luisteren nou, wat de predikant lacht... te zeggen heeft. Oh, oh wapens, de, een spannende huwelijksvoltrekking. Willem, neem jij aan tot je wettige echtgenote en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet van de huwelijksstaat verbindt. Wat is daar op jouw antwoord? Ehm, uh, eh, uh, nou. eh. Ben uh. je gek geworden of wat? dat is <laughs> dat zie je John. Oh, hij doet het wel. Oh, hij doet het wel. is het. Nou, ja, dat vind ik geen zo. kan Maxima, Maxima, die gaat het dan echt. Echt. Dan ja zeggen. Ja. En beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke dat de wet aan de huwelijkse staat verbindt? Wat is daarop jouw antwoord? Zeg. ze? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. We hebben het meegemaakt dat de televisie nou uit. We hebben het al nou gezien, kunnen we nog verder met het raal? We gaan, we zijn er met beter allemaal. Kunnen we met... de laatste Love Letters van dit seizoen die we voor de gelegenheid hebben. We hebben de Love Letters die in het hebben. Het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Als het lukt, als jullie exact 30.00 konden zoomen, winnen jullie nog even de 450.000 euro. Draai naar haar toe en kus koninklijk met van die zalige knepen lipjes en zo'n snel op lip. Heel veel succes, Willem. Concentreer je. Het hoeft niet romantisch te zijn als je maar geld oplevert. Kom op. Dat is niet zo moeilijk. Nee, helemaal niet. Nou, dus, dan krijgen we dat, een stoppige lach allemaal. Hij Ja, maar ze moeten lachen, nee, je, we moeten te lachen, dat denk wel. Dat denk ik dat denk ik wel. Nou, nou, nou, nou we moeten door met het programma. Ja, het is ook even een andere net opzetten, Dat was net zoiets, hoor. Gaan we nog zo of gaan we niet? Hoe? Ja, dat is ze nooit meer op deze manier, natuurlijk, hè? Dat hey, is uh, Nou, ben ik een hey, hey, hey, door, nee, we, we gaan door met het programma. Kom op! We ja, hebben ja, nog meer kunnen zien. Nog heel no, allemaal, no, met ja, we willen nog naar de TV kijken. Stop thuis, en is ook wel we gaan nu door met het programma, kom op! Tjoe! Bij ja. de Zo is dat, Jammer, maar we zitten hier bij de radioprogramma, mensen. Ja, dan moet je... We, ja. we gaan nou even... Hallo, attentie. Uh, uh, gezellig, nokki. knockie, knockie. knockie. Oh, ja, en uh, uh, ja, uh, we hebben een hele belangrijke gast in het programma. Oh, nu, hè, de Rood, uh, jij hebt de vonger. Oh, ja. nou Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Wat is Goedemiddag. Mijn uh, naam is de Brieder. Oh. De Brieder? Henk. Henk de Brienne. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik doe vanavond op het bal. het bal? Merkbal. Van de Bruiloft, van, de bruilof, van de Maxima en. Oh, oh, nee. oh nee. dat speel ik. Achterhoor We gaan het bal. Zo, zo. Het hele balroemorkest. Het balroemorkest. Maar ik wou u even vragen: kan u even op de televisie kijken hoe ver ze zijn? Nou, wij hebben het niet de We gaan de televisie kijken hoe ver ze zijn. Hij vindt de tv-jus te. Ik zit hem wel Doe dat nou. Ik niet te ja, een Weer die tv aan, ik word het Oh, nog, het oh ja, daar is, ik, ja, ze zitten in die kerk ja, nog. Ja, zitten, ja. Nou, nou, oh, wij, ja, dat had ik ook wel kunnen zeggen. Klaar nou? Ja, dat ziet er goed uit. Dat ziet er mooi uit. Nou, ja. Ja. Ja. Nou, hebben we het ja. hebben ja. u het gezien? Hebben u het gezien? Dan kan je tv maar dan ja. hebben wij nog wel even tijd ja. in ieder geval. We duurt nog wel even tijd in ieder geval. televisie is Hoeveel mensen bestaat uw orkest? O ja, ja. Hoeveel man? Waar u vanavond mee speelt? De big man, van de koningin. Wie speelt er bij de koningin? U, je speelt er met het orkest, maar hoeveel man orkest heb je uh, zitten? Oh, vanavond, ja, natuurlijk, ja, ja, nou, waar en zal en ik uh, Ik uh, heb zoveel snappels. Ja, ja. nou, ik wat vragen, uh, ja. uit hoeveel mensen bestaat u? Ja, hoeveel man speelt u? Ja, nou, je, je hoort er heel wat, maar ja. ik ben het eigenlijk. Uh, dat, uh, ik speel het alleen. Alleen? Ik, ben, uh, kom ik heb een orgel, oh, ja. en dat is een volbloed Hammondorgel. En daar komt een geluid uit, dat is, dat oh. Weet je denkt, wat hoor je ja, kan toch nooit een heel orkest? In komt een heel orkest ineens, komt eruit. Ik kan het u misschien wel even halen een stukje even nou, Oh ja, dat is niet nodig. Nou ja, dat is geen enkel ja, probleem. Nou, ik ga het graag Ik laat ik ik ja, uh, ja, al het ook nog alleen. Als u wil doen. Wacht, wacht, we dat nou. Met fonteinen en zo. Ik de orgel draaien even inhalen. We zitten dik aan de tijd. We hebben nog iets, nog We moeten Komt er weer een man met een afgebakt tram-trap-orgel binnen, partij? Daar heb je hem alweer. Ik wil meneer meneer de voorzitter Ja, zijn voorzichtig even. dat ja ja. Hij heeft al pootjes hè. Ja. Het Kijk, ik ga al even douchen waar even de rit Dan heb ik krijg wel zo. Kijk, dit is een dat is een ja, dat is een hele Bij met fonteinen? Ja, dat is een hele orkest, Ja, dan moet je wel aansluiten op de waterleiding natuurlijk. De waterleiding Dat doen we dan even doen. Maar dat maakt mij niet uit, Hallo. ik heb de. Maar is in het keukentje. Ja, en dan moet u daar in, zet, dan te zeggen dat u sluit u gewond bent dan zet u de kraan open dan spuit ja. het alle kanten spuiterswater. Dat is toch levensgevaarlijk. Wat gaat er Levensgevaarlijk. eigenlijk de resistantie. Dat toch ik heb ja, uh, nee, ik heb een scherm met de kleding aan Ja, kijk, ik heb hier een dubbel geïsoleerd rubberpak. Dat trek ik kan u even vast houden de Ja, dat trek ik in de hele zuuri de laarzen zit dan het pak vast zodat je helemaal geïsoleerd ja. En dan zit een kap bij. De kap doe ik naar doe ik ja, ja wat, oh, oh, oh. wat ze Ik hoor er niet meer. Als oh, oh, oh. ik een kapper omhoog doe, oh. dan kan oh. ik Hoor ik ja, niet meer. Hoor wel? Ja, ja. Dus ja, ja, ja. oh, ja. ik, ik doe de klep naar beneden ja. en dan speel ik, speel ik het, het openingsnummer van uh, wat ik vanavond op het bal vind. Oh. Dat is toch Die geen gezicht? Zo hebben we dat nooit hier vandaag door een orgel gezet? Hier, verpakt. Nee, ik hoor niks. Ja, ik hoor niks. Hallo, Hallo meneer de Brieder. Er zit een ramp op, ik hoor Meneer de Brieder, ik hoor niks. Hoe klinkt die? Ik hoor het zelf niet. Het is een geluid dicht in pak. Gaat die lekker? Het is open Nee, horen niks. Het is geluid. Ik hoor geen geluid. Oh, wacht even. Ik zie de stekker er nog in. Ja, maar zijn aardendaadjes. We gaan de gaan aan de kranen. Wacht even met de kranen. Laten we eerst even een orgeltje doen ik mijn klep open, dan hoor ik het zelf. Dit is het openingsnummer. Ik open dus het doek, gaat open, en hoor je mij. Nee, dat is toch geen. Nee, dat is toch geen. dat is toch geen. Nee, dat is toch geen. dan stop ik dus en zeg dames en het Orkest neemt een half uurtje pauze. Een half uur. Ja, je hebt één nummertje een gespeeld. Nummer. Ja, het is natuurlijk een spannend nummer. want je zit in zijn uh, kijk, ik ja. heb dikke handschoenen aan, dus je zit zo naast de toets. Ja, maar ja, ah, dat ja. is toch? Dat weet je goed. Wat is natuurlijk Je ja. gaat zweten eh, dat Oh ja. ja, gaat absorberen. Dat eh, wil ik even even even rustig en dan na half uurtje kom ik weer terug. Kom ik terug. Wat gaat u dan spelen. Dan kom je nu natuurlijk terug. met dat pak weer en pak aan en we gaan u dan spelen. Dan zeg ik dames en heren, er is een verzoekje... Binnengekomen een verzoekje en dat wil ik graag al voldoen. Is een verzoekje ja. binnengekomen? Maar er is helemaal geen verzoekje binnengekomen. Oh nee, dat maakt het ooit interessant. Ja, ja, maar is er een verzoekje binnengekomen ja. en dat wil ik graag voor u spelen. Ja, maar... Daar komt hij. Oh! Dat is hetzelfde. Dat is het, het, het, het ook -e hetzelfde wat u neemt. We openen, is de... nou, het is op verzoek, hè? We is op verzoek. Ja, er is helemaal geen verzoek. Ja, dat weet niemand, natuurlijk. Nee. nee, dat, weet, dat ik niet. Nee, ook, nee, ook. Natuurlijk. En eh, nou, dan heb ik een verzoekje gehad. en dus, ja, ja, dames en ja, heren, het orkest, neemt even drie kwartier pauze. Drie kwartier? Net, halen we ja, maar ja, het is later op de avond, is dus je raakt vermoeid. Ja, ja, ja raak ja, vermoeid. Van moeien, ja, een van, is, een lange zo? rust is ook even met de Arbo. Arbo ja, ja, ja, de Arbo. Dat is er iemand. Ja, dat is er iemand in zo'n pak. Dat loopt dubbel op. Dus dan neem ik even pauze en dan na drie kwartier kom ik terug. En dan is er is weer een verzoekje bij je gegaan. Heerlijk, raad het Komt ie! Nee, nee. Ah, ik ben ja, niet, dat niet het Dat gelooft toch niemand? Ik begin het te kennen. Ja, maar ik heb helemaal niks anders op die, op die nee. avond als alleen maar rolderdal, rolderdal, rolderdal. Nou, ja, nou dat doe ik nog rolde twee keer. Dolde, keer nog, nog twee drie keer. Met, met rustpauze. Ja, ja alles is huidig vol. Ja. Door. Tuurlijk niet. Tuurlijk en niet. zo, uh, laten we zeggen, al een uur of een. Dan kom ik met, uh, met de slot, uh, met, uh, met, de, met de finale. Met de, oh, oh, oh dat ja, op de, ah, de finale. Ik heb je een uitpakker geplaatst. Oh ja? De finale. Oh, oh. Ja, dan ja, dan finale dan even, even de finale. Hoe oh. gaat die? En dan is het oké. Geen prijden en de matkrijg van u. Dat is het. We hopen dat u heeft genoten. Dat is het. ...voor uw aandacht en wees u wel gerust. en goede reis naar huis! Wat is, is dit nou toch een intervorming? Wat is dit nou toch een op de televisie, op de televisie. Oh een ja, Praat op de prijsvraag! gaat het met om merg en been elke geen beken? Daar ja, hebben we net die gek met zo'n orgeltje. Ja, uh, nou, even snel de prijsvraag, kom op nou. Uh, ja, ik vind het een probleem. ik had een heel andere uh, voorstelling van deze uitzending. Ik ben de tune van Dikke Leo kwijt. Ja, van, van Dikke Leo Gropt. Ja, ja, klopt. Hallo, daar ben ik even, daar ben ik even, daar ja. ben ik even. Dikke Leo, Dikke Leo? Leo. Ja, ik ken Dikke Leo wel ja, goed. Oh, daar hebben we dan ook iemand horen bekennen. Nou, hij heeft mij gevraagd, hij nou namelijk een andere tune hebben. Oh, ja. Andere tune? Ja, hij zegt tegen mij, uh, Henk, ken jij niet even met jouw orkest? Ja. Even live een nieuwe tune spelen. Oh, dat is tune, dan een tune nou? Wat doen we nou? Nieuwe ja, ja, tune? Dat is een beetje vervelend, die tune. Ja, ja. Ik heb een nieuwe tune voor hem gemaakt. Dat die nieuwe tune? Oh, kon er dan kon er ik hem even aan. Dikke zal het met dames Geloep niet met jou. zo is ik heb het dat nummertje nou al acht keer gespeeld geloep niet met jou. Nou, het was een verzoek hè het is een verzoeknummer uh, ja dat is nog geen nieuw is altijd altijd heb nooit dat je mee zo'n verzoeknummer Dat wat is het is wordt maar een verzoeknummer als het bekend is is geen ja het is duidelijk We gaan kom op een een nieuw verzoeknummer, belachelijk van vorige dus week ja dat vraag oh dat is een goede vraag. Mooi, nou kom op dan Ik heb de vraag van vorige week. Nee, ik ben hem niet vergeten. Nee, maar ik heb hem voor de zekerheid zelfs in mijn computer gezet. In mijn computer gezet, mooi. Ik heb pas een nieuwe computer gekocht. Ja, een goeie. Ja, een topmodel natuurlijk. Wat voor merk heb je? De Alzheimer Plus. Oh ja, je had vroeger een Alzheimer gewoon. Je hebt de gewone normale Alzheimer en je hebt de Alzheimer Plus computer. Wat is het verschil dan? De Alzheimer Plus, die hebben een dubbele Korsakoff processor. Een dubbele Korsakoff processor. Nou gaan we door, kom op! Nou de vraag van vorige week, en daar wil ik vanaf, hoor. Ja, nou het is toch nog wel een probleem. Toch nog een probleem! Je hebt een computer gekocht! Je zet de vraag erop! Wat is dan nog het probleem? Mijn muis is dood. De Groot, de Groot, los dit op. Uh, ja, de Groot, Ga, de kom op nou met de, de vraag. Dat heb ik hem zelf ook gehoord. Uh, oh, nou, uh, waarom zitten we dan altijd gedoe uh, met computers uh, uh, <laughs> in? Ze zijn leuk hoor, deze <laughs> week. Nou, dat, mag, dat mogen we hopen, <laughs> dat er nog iets leuks gebeurt <laughs> in dit programma. Kopt, nou, dan komen kopt, de vragen van we vorige is, week. He? Nou, wat was de <laughs> vraag van vorige <laughs> week? Uh, uh, jong geleerd is... ...puntje, puntje, puntje. Oh ja, dat ja. was... Nou, daar ja. gaan we, daar ja, gaan we de, de De e-mail die, nou e nou, e die ik binnenkreeg. Ja. <laughs> Hallo? Hallo, mijn naam is Benno Swering. Ja. En ik kom uit Raalte. Ja, hey, Mijn tempo. adres is Weidelaan186... Nou, <laughs> postcode 8103GH. Ja. 8103G. ja. ja. <laughs> nou, wat is de grap daarvan? Oh, dat schrijft hij. Het grote kom op, met die alvoren allemaal, we willen het Vind je niet leuk? Nee, op even, kom op nou! doe ik Daan Zuider duin het trappenwaar? Daan Zuiderduin, daar! kom, even snel, kom op! Jong Geleerd is snel vergeten! Jong Geleerd, één! nummer Ivo de Visser, uit Achterkerken. Ja! Uh, jong, ge Hoppa. jong geleerd is snel verleerd. Hoppa, let op, nummer 3. <laughs> uh, uh, en klaar. nummer 4? Uh, Hans Blank erbij aan het oorschot. Yep. Jong nee. geleerd maakt nog geen zomer. Nummer yep. 3? <laughs> <een knal>, <laughs> uh, Kom op, Hertz. Kom op daar even. Uh, Stefan van Bunk uit Den ja. Haag. Jong ook geleerd is, ja. ook oud is ook jong gedaan. Voor nee. 3 en voor Oh, come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah. There you go. There go, dear. Down, Yeah, that was it. Is this alcohol? Voor nee, dat is Ook in zo'n zakje hè, moet ja, nee, nee, ja, hij ja, ging lekker Ja, geen niet nee, nee, keer. Nee, zeker voor een nieuwe nieuwe tune. ik heb hem nou al al tien keer gehoord. Nieuwe tune, tune is nie nie een zoeknummer natuurlijk. Nou, Kom op, wat heb jij nou? Ja. Ja. Allee, hier, de nou, winnaar. Hier, de binnaar, ja. is nice. nou, is even is even is kijken, he? ja, hier komt dan dan hij. Dan. Eens even wachten, want ik ben van de week naar die brillenwinkel toegewezen. Oh, ja. En daar hebben weer. ze die glazen stonden inderdaad verkeerd. Oh, oh, de, de binnenkant stond aan de buitenkant. Oh, ja. oh, die hebben ze ongedrekt. Dan, dan, dan zie je de verkeerde kant uit natuurlijk. Ja, ze hebben de nieuwe glazen er opnieuw ingezet. Kom op nou. Eens even kijken. Ik ga eens even, dat is gewonnen door Benno. Hey, Rose oh, Rosemarie. Oh, Rosemarie. Ja. Oh, dat zie ik ook wel. Bui Rosemarie. Dit is een herenmodel. Dus je leest gauw herennamen. Lees je eerder dat. helemaal oh, nou. ah, oh, ja, ja, Dus dat is Rosemarie. Ja. Uh, nee. groot jacht Jeugd, jucht, Jeugd, Oh ja, jachtman. Oh, ja, die woont in de pralaat. Nee nee nee, nee, nee nee nee, dat staat dat vast. De Amstel. Nee, maar ik kan ouwe zie je, u zag het ook niet hè. Dat staat een beetje is het door elkaar. Het Dat is een dat nou, is een proefmodel, hè. Proefmodel. Die man zegt: kijk even hoe die bevalt. Ja. Oh, en dan, bevalt. dan kennen ze hem uh, bijstellen hè. Oh, oh, he? ja, oh ja, hij uh, zegt kijk even als er nou als nog problemen zijn dan, dan ken die uh, ik altijd uh, eh daar niet nodig hoor. Op dit moment ja gaat lekker ja gaat echt lekker zelfs ja. Nou, maar, nou, waar de waar de de waren wij? Ja, Oh ja, 1432. 1840. Eh, oh, oh, nou ja, dat komt door de invoering van de euro. Die maar gaat omrekenen. Ja, ja, die dat de niet, de de de de rood, is de toch nog om te rekenen nou. door die dubbele centen. Ja, maar je gaat toch op een Mel Malderen in België. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, dat legt vlak bij elkaar. Leeuwarden ja, dat niet de hoofdpas. Nou, komt nog. Jong geleerd. Nou, dat wordt meestal oud gesteerd. Oh! Weer dat nummer. Nou, wat is de nieuwe opgave? Uh, ja, daar ja, ben, de ben de ik heel benieuwd. benieuwd. Nou, hoor, die, die op passen we allemaal. Ja, de... nou, we zijn allemaal ja. benieuwd. Wat is ja, er ja, nieuwe we passen de, van de, van de vraag aan aan de, aan de dag van vandaag. Aan de oh, nieuwe van van van vraag die wordt uh, namelijk gesteld gesteld door Ramon Serré. Is er Die is van Ja, ook de Jantenaar. Oh, die handenaar. Oh, daar komt hij. U gaat de vraag stellen. de vraag van deze week. Dan is het, mens. Moment, ik benieuwd. Nou, wat is de vraag? Willem, neem jij aan? Dat je wettige echtgenoten en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen. ...welke de wet van de huwelijkse staat verbindt. Wat is daar op jouw antwoord? Oh, dat is een originele vraag inderdaad, van vandaag. Dus de vraag is... Wat is daar op jouw antwoord? Oh, wat is daar op uw antwoord? Ja. Oh. Ja. Oh. Wat is nou jouw antwoord? Als u daar een leuk antwoord op weet, ja, weet of, op, op de vraag, wat is uw antwoord? Wat is daar op jouw antwoord? Uh, uh, dik voor mekaar. Ja, E-mail. Aperstaartje. Nee, zonder pakkenbeet. Aperstaartje. Dik voor mekaar. Aperstaartje. tros.nl. En het liefst voor woensdag. Ja, voor woensdag. Dan loopt hij nog mee met het geel. mee. Oh ja? Ook op deze feestelijke dag ja. rijden wij natuurlijk graag een plaatsje in voor onze enige echte, meneer de Groot. dan ja, nog is het een feestelijke dag. Hallo, heel zegt, je, je, je probeert er een leuke, mooie uitzending. Hallo, denk, we gaan helemaal in sfeer Hier mee uh, live. Nou, dan komt meneer de ja. Groot hoor. Uh, ik heb vorige week per ongeluk ja. uh, heb ik de verkeerde oplossing gegeven voor de vraag wanneer heb een giraf uh, Acht poten. Oh ja, als ze met z'n tweeën zijn. Nee. Nee? Nee, nee. ook maar als ze met z'n tweeën zijn, is. hebben ze er acht poten, alleen toch niet? Jawel. Hoe kan een giraf alleen nou acht poten hebben? Twee voor, twee achter, twee links en twee rechts. Twee voor, twee achter, twee links en twee rechts. Nou ja, we zijn er weer door. Dit was het alweer. En uh, Ja, van oh, oh, genoeg, oh, de maar ik had toch Even die, even wacht, nou even wachten met die televisie. Die dus we kunnen er even wachten tot hij buiten kijkt. Hij gaat eruit, hè? Ja, dat oh, kan oh, leuk. Nee, hoe dan ook. Wacht, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Ik ho, ho, dat uh, volgende week zijn we er weer. In nieuwe aflevering, hopend in een prettige sfeer. In ieder geval wens ik u nog een prettige, koninklijke dag. Goedemiddag. Tot de Volgende week. Yes.